Ik wou dat ik een beetje meer van wat jou zo benijdenswaardig mooi maakt had in mijn onzekerheid. Want je kleurt de lucht ineens zo heel of blauw. Dus doe maar alsof je thuis bent, mijn wereld op je duim kent. Kijk! Goeie avond dan wel. Daar zijn we weer. Ja, echt wel. Leuk dat jullie weer luisteren. En kijken het. op de livestream. Ja, zeker. Ook. Dus Ook, we ja. maken we weer een gezellige avond van. Nou, daar gaan we zeker van uit. Hè? Ja. ja, zeker. echt wel. Ja. Nou, ja. dit was de uh, live live concert 2021 van links naar rechts. Ja, ik hoorde het. Ja. De tijd ging hier ook van links naar rechts, hè? Ja, ja maar dat oh, dacht no. niet van links naar rechts. ging. <laughs> ja. Ja. Ja, oh, ja. Tevallen, ja, ja, Dat was wel leuk geweest. Ja, zeker. Ja, dat was zeer leuk <laughs> geweest. Maar helaas, ja, dat kan ik dat, dat, dat maar niet doen, hè? Nee. Nee, dat ja. nee. nee. nee. doen we niet. Nee. nee. We niet doen. Hey. Nee. Hey. Ja. weet je wie er dit weekend uh, is uh, aangekomen? Aangekomen? Ja. Wie is er aangekomen? Onze grote Sint-Nicolaas. Oh, ja. kom met iedereen gaan sporten, denk ik. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja als hij komt moet hij gaan sporten. Ja, ja, ja. ja, ja om weer, uh, om weer hij te Hij was vallen. in uh, Golik geweest, had ik gezien. Ja, ja, ja. Hij, is, uh, hij is inderdaad in Golik geweest. Ja. Ik ben met Trudy en uh, Wilma zijn we naar Trudy's huis gegaan en hebben daar de optocht. Uh, oh, gezellig. Ja, dat was het, ja. uh, dat was het zeer uh, gezellig. Ja, ik heb hem in uh, eerst op tv gezien en ja? toen in... Uh, Loon op zand gezien. Bij het, uh, bij het Witte Kasteel. Het Witte Kasteel? Ja. Yeah. Oh, en was het leuk? Ja, ah, was leuk. Ja? Yeah? Ja. Yeah. En uh, heb je nog pepernoten gehad? Ja. Yeah. Yeah? Ik heb hem uh, in, uh, in mijn muts gehad. In je muts? Ja. Yeah. <laughs> maar dat hoort toch niet? <laughs> ja. Maar <laughs> yeah. ik draai hem om en toen gedeekte uh, uh, in mijn muts. Dus. Ah, ja. Ja, ja. Daar, yeah. ja, ja, dat kan, kan leuk. <laughs> ja. Ook. Ja. Yeah. En uh, heb, je, heb je nog uh, Sta je, sta je nog op de foto met Sinterklaas? Nee, ik heb wel een foto gemaakt van Sinterklaas. Ja, eerst kwam paard en daarna Sinterklaas. Ik sta wel met Sinterklaas op de foto. Ja, maar ja, eerst, ja, al, eerst de kwam de een paard. Ja. Dat was wel gek. Ja? Ja. Eerst kwam paard aangelopen. Toen ging Sinterklaas bij de kinderen ja? en toen ging hij pas op zijn paard zitten. Oh, nou ja. Bij, eh, bij, eh, bij ons kwam hij op de paard langs en toen ja. stond hij, ik heb Wil maar voor aan de straat. En toen had Trudy van achteren van ons ja. een foto, een foto ah. gemaakt van Sinterklaas. Leuk. En ja, dus ja, die hij, had het gezien, ja. volgens mij. Ja, nou ja, dat kan, want die stond uh, op de Facebook. Yeah. Ja. ja, dat klopt. Ja, dus uh, nou, dus dat, dat, kwam, dat, dat kan heel goed. Ja. ja, en hebben jullie ook al een schoen gezet? Ja, ja die, daar hebben we. Hij is nog niet die... volgepoopt. Hij nee, zit wel pepernoot nee. in. Nee, zaten er zaten wel pepernoot in en een uh, chocolademuis. Chocolademuis? Chocolade wat? chocolademuis. Chocolademuis. Ja, Muis. Ja, mais. ja, en chocolademuis. Muis. Muis. Ik dit... Muis. Ik Muis. Muis. Muis. Muis. Muis. Muis. Ja, sorry. Oh, uh, ja. Uh, uh, uh. <laughs> ja, en chocolademuis. Ja, Die was wel ik had overgeven. ook mijn schoen gezet bij, bij mijn vader. Ja, en, en zat er ook iets in? Ja. Ja. ja. Nou, het was het grappige. Ik had mijn schoen niet gezet nee. bij de opa. Dus ik was al vergeten. Ja? Dus Sinterklaas was toch in de gang gekomen. Nou, oh, en die heeft jouw schoetje. Ja, oh, nou. en er zat, er zat een, een, een tube in. En dat is voor je lijf en voor je bad. Voor en die koekje. smaakt naar zoete koekjes. Oh, nou kijk, zoet. lekker. Kijk zoete koekjes. Ja, nou lekker. Ja. Ik, ik, ik wil die denk ik ook wel. <laughs> <laughs> ja. Ja. Zullen we het ja, volgende liedje aankondigen? Ja. En als ik het goed heb, is daar Theo. Ja. Um, Theo. Theo, Marian. Marian. Theo en Marian. Oh ja, Theo en. Ja, dankjewel, eh, Erik. Uh, Theo en Marian. Hé, hey, hel. Hela. Hela, ik, ik kom met je mee. Ja. ja. Nou, even in één keer. Jij kunt het touwen. Ja. Theo en Marian. En Hela, kom met me mee. Ja. Komt-ie dan. Ja. I'm Zitten, had ik enkel oog voor jou. En ik dacht bij mezelf, oh als je mij het vragen zo. Toen was het snel, we keken en we bleven bij elkaar. Je keek me in mijn ogen en vroeg alleen nog maar: Hey hey hey hey la, kom met me mee, ja. Wil met je dansen, de hele nacht. Heyla, kom met me mee.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 als ik weer moest kiezen, zou ik alles overdoen. Ik keek weer in je ogen en vroeg je naar als toe. Hey hey hey heyla, kom met me mee ja, wil met je dansen de hele nacht. Heyla, kom met me mee ja, Op deze kans heb ik lang gewacht. Ik dans met jou de wereld rond. Ik ben zo blij. Daar.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 Nou, ja. nou, dit was Theo en Marian. Hela, ik kom, kom met me mee. Ja. Ja, <laughs> ja, dat was hem, Annabel. Ja, dat was hem, ja. De uh. ja. um, socials. De socials, ja. De social media. Ja. Weet jij nog, Annabelle, waar, waar de mensen ons kunnen vinden? Ja, ze kunnen ons, um, ze kunnen ons vinden op radio.nl. En uh, dan kunnen ze ook uh, de podcast luisteren. En uh, ze kunnen morgen, morgen na twaalf uur wordt het de uitzending herhaald op het log. Dat klopt. En um, uh, als de mensen het graag nu, nu uh, willen zien. Dus als, we, als de mensen ons graag vandaag live, ja, live uh, willen zien, de dan, de moet ze, dan moeten ze naar de website gaan. Dan naar de website gaan: Ja. En als je kijkt, dan en, uh, zie je een verrassing. En uh, als je kijkt dan zie je natuurlijk een schitterend straalde jongen die heet Douwe. <laughs> ja, Ik kan ja. niet anders zeggen. Dame. Nee, <laughs> ja, ja, dat is zeker. En een ja. nog mooiere dame en die heet. Annewel. Ja. Nou, dan, dan, dan is het wel een mooi voor Ja, ja. daar laat het inderdaad. Ja, yes, ja. nee. nee. En, en, en ze kunnen ook uh, plaatsen aanvragen. Ja, ze kunnen de plaatjes aanvragen via de mail. Ja. En de mailadres is radiohadsflats.gmail.com Ja. Wat is het e-mailadres, Annabel? Ja. <laughs> radiohatsvlas@gmail.com hey radio radiohatsvlas@gmail.com ja yeah. ja yeah. en yeah. yeah. yeah. wat well, uh, was het e mail naar? Uh, radio ja ja en ze kunnen ons uh, ook uh, via Facebook volgen en yeah. dat is uh, Radio ja yeah. dus uh, ik zou zeggen ja de, als u thuis niks zit te doen en u, u vindt het leuk om ons uh, te spammen en zo dat ja. ja. <laughs> en en in welk nummer gaan we nu draaien? Uh, oh, maar wel. Rolf Sanchez met Mas Mas Mas Mas Mas Mas Mas ja. Mas Mas Mas Mas Mas okay, Mas Mas, mas. Cuerpo, mami, yeah. Addiction What the hell? De... Dit was mijn uh, Releve met Maas, Maas, Maas. Hey Annabel, weet je wie hey, wij we. te goed kunnen doen? Nee. Onze uh, ja, die hier vandaag helaas niet bij kon zijn. Ah. Uh, Robert Jan. Ja. Wat, uh, wij kregen het net te net horen, Robert Jan, dat je zit te kijken. Hartstikke ja, leuk. leuk. Leuk joh. Ja, echt. Hey, Hartstikke leuk. Hartstikke leuk, ja, mm -hmm. zeker. Yeah. Um, en weet je, Annabel, wie je vanavond moet voetballen? Nee. Het EK, het Nederlands elftal. Ja, maar het is wel een belangrijk touwen. Ja, want ze want moeten winnen. Ze hè? moeten winnen. Ook al is het als het 0-0 is, dan, dan, dan verliezen ze niet. Hè? Nee, nee, nee, daar zijn ze, daar dus zijn ze, ze... niet te uh, verliezen. Ze moeten niet verliezen. Hè? Nee, nee. Om, nee ja. Maar leg er aan wat de opstelling is van ja. de mannen. Want ja. Stel nou als Frikke uh, de Jong of de Pai erin zit. Of uh, die andere spelers. Ja. Dan, dan is de kans groot dat ze winnen. Ja. Maar ja, dan moeten ze wel een goede hebben Of Klaassen, want die, uh, die speelt ook wel eens bij het Nederlands helft. En Blind. En Blind ook. Die ja. Blind speelt, uh, ja, die komen altijd van de Ajax af. Ja. ja. Ze speelt ja. ook in het Nederlands ja. helft al. Nou, dus, uh, ik, uh, ik ben benieuwd wat ze uh, vanavond gaan doen. Ik ook. Ik hoop wel dat ze, uh, dat ze winnen. Nou, dat zou, wel, ja, zou, wel, het zou leuk wel leuk zijn. zijn ja. ja, zeker. Dat zou zeker ja, leuk zijn. Maar ja, je, weet, eraan, uh, je weet ooit niet. Nee, weet nooit niet. Nee, je nee. weet, moet niet. Je weet nooit niet. Nee, nee. dus uh, het wordt spannend. Het Als was, je uh, zin hebt om te kijken vanavond, trek vooral je oranje shirt aan. <laughs> zeker. <laughs> en dan uh, kijken. Kijken, maar eerst luisteren. Te? Eerst luisteren, ja. Ja, oh. eerst, eerst luisteren naar de voorbeschouwingen. Ja. En naar deze show. En naar en deze... De show. En, oh ja, tuurlijk. Naar ja. deze prachtige uh. show. Sorry. Uh. Ja. Uh. Ja. En... Durf uh. jij een... Um, voorspelling te maken? Wat denk jij dat het gaat worden aan Eh... Uh, ik... Denk... Uh, ik denk dat het... Of gelijkspel wordt. Ja. Yeah. Of... Dat het... 1-2 wordt. Ja, daar kan, uh, kan ik maar even bij. In 2 liggen we eruit. Ja, maar licht gaan wat, wat. Ja. ja. Of wat, ze goed spelen. Ja, want ja. meestal dan treuzelen man altijd met de bal, <laughs> met de bal over. Te gooien, dus li licht eraan moet <laughs> je spelen. Ja, anders. Uh, anders uh, ja, bel ze mij, man. Ja, ja, ja. Anders, uh, anders moet ze jou gewoon bellen. Ja. Daar kan jij niet ja, spelen. Is goed. En daar gaan we. We gaan voor een nummertje draaien. Wij gaan... Um, uh, Henk Benaat met hoe. Hoe hoe Hoep. Goed zo daar Hoep. Hey. De graaf, die leef je toch voor? Hula paloo, fluit er jij in mijn oor? Wat is dan la paloo? Wat bedoel je nou? Bij elke hula paloo krijg ik een kus van jou. Wij tweeën dansen tot morgen vroeg en zingen met de. Heen. Komt dat, toch vandaan? Hoe schrijf je hoelapaloe? Schat, hoe kom je daaraan? Ik denk jouw hoelapaloe is niet voor kinderen geschikt, maar klinkt als iets waar jij op dikt. Daarom dat ik zie. Zing... Oh, hé, hey, we zijn er al. Echt waar? Ja. Doel. Ja. Nu al zit. Dit was um, Gebroeders komen met Tringlingling. Ja, zeker. Uh, weet je nog dat wij uh, vorig jaar uh, Sinterklaas hadden? Ja, ja, vorig... ja, dat weet ik nog. Want ik, ik woonde vorig jaar met de Sinterklaas nog niet bij, uh, bij het. Uh, Thomas' huis. Dus, uh, dus, uh, maar dat weet ik nog wel, want ik was overal uitgenodigd. Wij, wij hadden een heel leuke pietenkim. Ja, dat was ook leuk. En ja. we zijn naar, naar een kasteel geweest met de groep. Ja, dat klopt, We zijn ja. ook nog geweest. Dat ja. is ook een leuke aanrader, om, als het daar weer is, om daar naartoe te gaan. Zeker, zeker, zeker. En waar was dat dan? Dat was, ik weet niet waar dat was. Maar dat was wel heel leuk. Dan ga je door, door, zie je de pietenkamers, zie je Sinterklaas op het einde ja Dat is wel leuk. Ja, Als het dan een a... stoomboot gaat, dan moet je weer ruilen. Yeah. Dat is wel heel leuk. Ja, zeker. En met surprises. Ja. jaar hadden we geen surprises. Nee. Ik, wel. Volgens mij wel. Ja? Op mijn hoofd. Oh ja, dat kan. Wie, um, Wat had je toen gemaakt aan de wel? Ik had... Uh, ik weet zo niet meer <laughs> nee, nee, dat kan, dat kan. Dat maakt niks uit. Ik had uh, vorig jaar uh, voor mijn broer een toiletpot. Nee, ik <laughs> zei ik, ik voor mijn broer, daar lig ik, voor, mij, uh, uh, voor een groepsgenoot een, een toiletpot gemaakt. Oh, Ja, leuk. zeker. Ja, dat is wel heel origineel. Ja, toiletpot. origineel. Hè? <laughs> ja, en ik had een nepdrol erin gelegd. En, grappig. En iedereen dacht dat het een, een beste echte drol was. Dus ja, dat was Dat was grappig, uh, ja. ja. Dat was, uh, nee, nee, nee, dat het een echte drol was. Uh, iedereen kon zien dat het uh, een nep Al, was. ons rookje. Ja, alles, <laughs> alles kon je het, inderdaad zo rook. Ja. Ja, maar ik ben erin. benieuwd uh, wat uh, dit jaar ons Goed Heiligman gaat brengen. Ja, misschien komt hij nog. Ja, misschien ja. ook nee. niet. Nee. Ja, misschien ja, weet hij weet niet meer om... waar, waar we wonen. Misschien ja. weet hij. Ik nummer niet, ik, nee. misschien weet hij, ja, misschien, wie weet. Wie weet, wie weet, wie ja, wie weet. Hij. Ik denk dat ik het wel weet. Ja? Ja, denk je dat? Denk je je dat? Ja. ja? Maar hij is ik, ook, al, ook ah, al iets ouder, dus. Afgelopen zondag we ook nog zwaaien. Hij zwaaide niet. Hij nee, zwaaide niet. Nee, hij zwaaide niet? Oh. Nee, ik denk, hey, ken je mij me niet meer van vroeger? Nee. Misschien ja. ja. heb je uh, een ander gezicht gekregen of zo. Ja, maar je wordt ook wat ouder, natuurlijk. Ja, dat klopt. Dus ja, maar op die, op die leeftijd moet je, moet je maar alles nog maar kunnen, kunnen onthouden kunnen hoor. Ja. Ik vind het knap dat maar je Maar dan kan. krijgen we weer al die pepino's en al die pakketstaven en die chocoladeletters. Oh, krijgen reken. we allemaal weer. Oh ja. ja. Is, is heel lekker, maar dat is eigenlijk niet goed voor de Nee, dat is eigenlijk niet. Dan moet je daarna weer aflopen. En dan krijg je daarna ja. nou weer over een jaar krijg je weer kerst. Ja, ja, ja. Maar eerst Sint Klaas Eerst, eerst Sinterklaas, ja. ja. Maar ja. dacht je van ook even een maand tussendoor? Maan. maan. Ik vind het uh, helemaal prima. Ja, maar de maan, de maan staat nou niet, hè? Want nee. het is koud buiten. Ja, ja. ja. Dus ik dus zie de maan niet. <laughs> zie de maan, dus schijt op. Ik op de bomen. Ja. Nee, Mama uh, zingt zo, zo lief als je bent. Ja, ja zo lief ja. ja. als je bent. Dat ja. is zo over mij, denk ik. Nou, wow. ik, ik denk over mij, Erik. Maar okay. ja, we zullen het zien. We zullen, we zullen het wel. Ja. ja. It me happy Ain't it to man. Ja, ja, dit was. Het is al Frank van Etten. Frank van Etten. Frank van Etten in het café. Kan lekker tetteren. Ja, die kan zeker lekker tetteren. Tetteren van Etten. Ja, zeker. Ja. ja. Die Frank Onze toch, ja. hè? we hè, bij Sinterklaas. Ja, Frank ja. van Etten kan lekker tetteren. Ja, zeker. En ja, hoe gaat het in de bakkerij, Annabel? Ja, ja gaat uh, goed. Ja. ja, we hadden vandaag. Uh, en uh, was ook zo leuk, we hadden vandaag, uh, hadden we, was, was, was, dacht, het was druk, alleen we hadden een kassastoring, dus we moesten uh, al de klanten moesten echt op een briefje schrijven van oké, okay, hoeveel euro moesten, zat er in de kast, dus heel wat bellen, klanten allemaal uh, uh, rustig blijven en zo, dus het was wel uh, eerst hectisch, mm -hmm. want ka kassa storing als je niks kan, kan je niks. Het nee, nee, ja, dus ja, is alleen contant en niet pin, dus ja. uiteindelijk naar, uh, denk Elf uur, zoiets was het alweer opgelost. Ja, ja. Dus, nou, daar uh, is wel waar. Ja, ja. ja, maar wel Sinterklaas fijn. gaat goed. We ja? chocola hebben chocolade um, pakketstaaf pakket staaf krijgen we binnen. En, oh. uh, maar we zijn al met kerst bezig. Ze ja? dus hebben ons kerstboom, kerstboom van chocolaal. Oh. Dus we zijn al een beetje op weg naar kerst. En uh, heb jij die uh, kerstbomen mogen maken? Nee, nee? ik maak de kerstbomen niet. Nee, oké. Okay. Nee. Ja. Ah, nou, oké. Okay. Ja. ja. Nou, nou ik, wil, ik wil wel, dus uh, ja, het gaat wel goed. Dus ik wil wel, ehm, um, groetje doen aan mijn vriendin Kim. Want dat is wel belangrijk. Ja. Want, um, Kim is namelijk. Dus ik wil haar heel veel beterschap. Ze is niet ziek. Nee. Maar uh, ze is op het werk gevallen oh. en ze heeft last, dus de uh, benen is niet goed, dus ze is vandaag eerder naar huis gegaan. Oh. Dus ik wil haar bij deze, wil ik haar de groetjes doen. Nou, omdat, nou, dat, uh, dat is... Dus ik wil haar beetschap wensen dat, nou. dat ze toch weer een beetje, dat ze minder pijn heeft, en nou, dat ze gevallen is. Mag ze het volgende plaatje van Kim uh, draaien? Ja, ja, is ja dat is goed. Ja. Ja en ja, uh, ja. Uh, nee. bij mij uh, al al ik, uh, ja. gaat het uh, gaat, gaat, gaat ja, het uh, ja. ook uh, supergoed um, wij, uh, wij wij moesten vandaag met één collega in het midden doen want uh, op zijn groep uh, was er uh, een, uh, een coronageval dus uh, dus uh, die mag nu de komende week uh, niet buiten komen okay. dus daar is, ja. Ja, voor hem is dat heel vervelend maar ja, ja. Ja, het is wel uh, beter eigenlijk voor ons allemaal, want anders horen wij ook allemaal, kunnen, kunnen wij allemaal corona krijgen. Ja. En uh, voor de rest gaat het heel goed. Wij doen, uh, uh, ja, scannen. Dus, uh, dus we controleren of we oh, mensen, ja. mensen gevaccineerd ja. zijn. Nee, dat doen wij niet. Nee? Nee. Ja, maar het, uh, jullie, ja, ja, ja, ja, jullie zijn, Het verschil is denk ik dat de gasten bij ons binnen zitten en. En, en eten. En bij, bij jullie is het eigenlijk alleen maar dingen afhalen, denk ik. Ja, en dan moet ze yeah. een mondkapje op. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, dus ja, dus zo heeft, zo heeft iedereen, iedereen zijn bedrijf zijn eigen regels. En ja. dan met, uh, met corona. Ja, echt wel. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, zullen we dan het volgende plaatje voor... Uh, we gaan de naar Hennie Thijssen. Kan lekker hijsen. Zo is het, Kim. Ja. Dit plaatje is voor hè? Kim. Ja, wetenschap, ja. Kim. Ja. Je gaat neer, maar je staat weer op. Je verblijft de pijn, want opgeven dat is zonde. Gooit de handdoek niet in de ring. Want je blijft knokken. Ja, Henny thuis, die kan lekker reizen, ja. Ja. ja zeker. Ja, echt wel. Ja. Um, nou, we, um, na deze uitzending ja. kunnen, kunnen de mensen naar uh, Klaver, Klaver 4 luisteren. Ja, dat En dat gaat over geluk en uh, alles. Ja, dat Dus uh, daar, is, uh, daar is ook zeer, uh, zeer leuk om naar te luisteren. Ja. En uh, mocht je hier nog een verzoekplaatje hebben... dan kun je daar via, via de mail aanvragen. En het mailadres is radiohartseflat.gmail.com Ja. En uh, ja. Uh, dan kun je naartoe mailen of zoek uh, uh, een yeah. leuk plaatje hebt. Uh, uh, uh, ja, een dan leuk plaatje. kunnen altijd een leuk plaatje hebben. Ja, ja daar kunnen de mensen ja, zeker Ja, echt wel. Um, en ja, uh, yeah, uh, wij zijn... Uh, vanaf morgen, vanaf 12 uur, te zien op Onloggroep on uh, nee, de log op uh, zender 44 van, uh, van uh, Goren. Ja, dus als je nog een keer de leuke uh... Als je niet wil uh, terugzien, dan kun je het morgen. Morgen hergaan morgen kijken, herhaling. Morgen, morgen de dus kijken uh, vanaf ja. twaalf. Ja, ik heb daar wel. Ik snap dat wel dat doen. Ja, ik snap dat stie stiekem eigenlijk ook wel. Ja, ja. Echt, ja. Wel. ja echt wel. Het is, ja, eigenlijk wel. Het is gewoon een leuke show. Ja. ja, echt wel. En ja, um, uh, en. Yeah. Via Facebook kun je ons ook volgen. Ja. En dat is Radio Hadzevlad. Yes. Oh, Hadzevlad. Ja. Ik denk dat we. Uh, naar Freek, Suzanne. Uh, ja, naar, Freek, uh, naar, naar Suzanne en Freek gaan. Ja, ja maar als het avond is. Ja, ja. als nee. het is ja. Al avond ja. is. Het is al avond. Of avond. Ja, ja, ja. Het, het is al is. avond. Wat begrijpen we niet? We begrijpen als het avond is. Niet. Als het avond is. Ja, ja, ja als het avond is. Ja, ik, denk, ik, ik denk dat Freek en Suzanne niet begrijpen dat het elke dag, uh, elke dag avond wordt. Ja, dat vind Ach, ik, ja. dat vind ik ook verlastiger. Maar dat komt Ja, dat Ja, vind... Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praat. Dit was S Suzanne en Vreken met als het avond is. Ja. Dan weten ja. ze het nou dat het avond is. Ja, nee. ja dat nee, ja, ja, weet ik eigenlijk niet. Zullen ze eens opbellen? Nee. Nee. Oh nee, dat kan niet. Ik Zelf heb het nog een keer draaien. Nee. <laughs> <laughs> of je het kunt leuk wel. Nee. Nee. Hé, hey, Annebel. Ja, zingst ouwe. Wat is er harder dan een betonnen muur? Een betonnen muur! Ja, <laughs> dat kan we natuurlijk. Het gaat ja. goed komen met die grap. Gaat je weer horen, die Piet, of niet? Ja. ja maar Malle Pietje zijn die altijd. Hè? Ja, Malle pietje. Ja. ja, ja, ja. Ik vraag mij af of of luister Piet nog ooit goed gaat horen. Ja, die hoort niet meer zo goed. Die, eh, die hoort niet meer zo goed. Nu. Nee. Maar misschien luisteren de kinderen mee. Nee. Ja, ja, ja, ja. Dat kan ook. Ja, ja, ja. ja. ja. ja alles kan, alles kan. In de show. Alles kan in de presentation. Ja. Nee, daar is helemaal is een ander liedje. <laughs> ja. ja. Weet, je wie, weet, weet je wie er donderdagjarig is? Mag ik raden? Ja. Ik denk jouw liefdalige moeder. Ja, dat klopt. Oh. is donderdagjarig. Nou, wel leuk. Die wordt ja. al uh, 55. 55? Ja. Dat zeg je niet. <laughs> 55? Ja. Nou, nou, nou, Cindy, als je luistert, ja. ik, zou, ik, ik zou je geen 55 jaar schatten. Nee. Dan moet je veel voorzichtig zijn. <laughs> nee, meer zeg ik niet, maar ik zou je niet 55 schatten. Dat kan net. Nee, maar ze is, is gewoon donderdag. Ah, leuk. En ga je er naartoe? <hast> Nee, ik uh, ga het uh, vrijdag uh, of uh, vrijdag ga ik toch naar mama, dus dan ga ik het daar vieren. Oh, nou leuk. Ja. Leuk. Nou zo dan het uh, volgende plaatje. Ja. Voor jouw moeder draaien, Annabel? Ja, is uh, Django Wagner en Walter Kroes? Is niet vangen, is niet te vangen voor de poes? <laughs> wij, wij gaan door. Wij gaan door. Maar jij vindt Met, met Oze <laughs> snel over het tak met zwart Piet, dus, ja, ja. dus. Ja, dus. Okay. Nou, dit was uh, Django Wagner en Walter Kroes met Wij gaan door! ja En, uh, ja, en da uh, ja, dames en heren, dus deze radio is, nou, is klaar. Het is echt waar. Ja, en jammer, De volgende keer nee. zijn we er weer. Ah, Hopelijk ja. zien we elkaar weer. Ja. <laughs> ik het is een goede Sinterklaas stemming Annabelle. Hopelijk ja, ja, tot snel! Uh, Misschien dan zien we Annabelle! Hey. <laughs> nee, ik wil, uh, ik wil uh, de groetjes doen aan uh, Kim. En ik ja. hoop dat Kim uh, weer snel uh, beter wordt en dat ja. ze weer snel aan het uh, werk kan. Ja, en de man achter de knoppen die het allemaal heeft gedaan. Ja, daar is uh, onze Erik. Dankjewel Erik. Heel graag gedaan door Annabel. <laughs> <laughs> en, uh, ja, um... Ik wil jou ook bedanken eigenlijk. Oh, nou, dankjewel, eh, uh, Annabel. Uh... Ik wil jou, eh, uh, uh, voor jou. Uh, <laughs> uh, voor, je aanwezig... <laughs> <laughs> <laughs> voor je aanwezigheid. voor je aanwezigheid ook bedanken. Ik vond ja, het uh, heel leuk. Hopelijk tot snel. <laughs> ja, ik... En misschien zie je Annabel volgende <laughs> keer wel. wel. Uh, well. Want die uh... lust geen frikandel. Oh, oh, en nee. hij trekt niet aan de deurbel. <laughs> nou, kijk. Nee, want een frikandel is meestal lang. <laughs> <laughs> Vandaag is bang. Oh, oh, oh, oh. Hij is ze bang. Daar we ik verder bedanken. De luisteraars. Ja, nou, ja. nou de luisteraars, oh, dank wel, dankjewel. Het is weer een lol. Ik doe bijna mijn broekje wel. Ja. Ah, <laughs> nou, nou, dankjewel Cindy dat jij uh, het naar ons hebt geluisterd. Hopelijk... Uh... Hopelijk heb je fijne uh, verjaardag. Ja, ho ho hopelijk heb je inderdaad een fijne verjaardag. Ja, en dan uh, Gerard, ja, dankjewel dat je er zat. Ja, ja, ja, dus, ja dankjewel uh, voor je aanwezigheid. Voor je aanwezigheid, voor je. Ja, voor alles. Voor je inzet, mental voor je coach. Uh, ja, coach. Ja, coach en wat je ook hier allemaal doet. Ja. En we zien elkaar weer over twee weken. Bye. Hou doei. doei.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 Maar door tot het ene...